De zoon van Peter R. De Vries, Royce, heeft een foto van zichzelf met zijn vader op Twitter gezet. Er staat een hartje bij en verder geen toelichting. Er zijn geen nieuwe berichten verder over de Vries. Voor zover bekend ligt hij nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het RIVM sluit niet uit dat de hoge besmettingscijfers ook nu weer leiden tot extra ziekenhuisopnames. Jongeren die besmet zijn met corona kunnen dat overdragen aan ouderen die nog niet volledig gevaccineerd zijn... of bij wie het immuunsysteem minder goed werkt, zegt Jaap van Dissel tegen de NOS. Hij wijst erop dat de ziekenhuisopnames in het Verenigd Koninkrijk door de Delta-variant deze week met 70% zijn gestegen. Maar hij zegt ook dat het dankzij de vaccinaties trager gaat dan in eerdere golven. Als alles tegen zit, kunnen er volgens de modellen van het RIVM... komende winter weer 900 coronapatiënten op de IC liggen. Siebert van Lienden en zijn partners hebben ook mondkapjes en sneltesten... met winst aan zorginstellingen verkocht, schrijft Follow the Money. De instellingen dachten net als de overheid dat ze zaken deden met een de stichting... maar kregen de rekening van de BV van van Lienden.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 is de zomer van ZFM, met, met nu, Goedemorgen Zandvoort. I don't expect you, to care about where I've been. Stars are like diamonds, for the world enough for me. I'll take another drink.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 Dus dan hebben we dit nou, najaar waarschijnlijk... De tijd zal ook een bijeenkomst gekomen. Nou, kijk, dus in dit najaar komt er een nieuwe bijeenkomst. En komt u hier in het uh, programma vertellen. En uh, zijn er dan, uh, dat is natuurlijk ook heel interessant... zijn er dan ook al uh, meer informatie over de prijzen van de appartementen. De huurwoningen, de sociale huurwoningen kunnen we ons bij voorstellen. Maar alles wat daar buiten valt, was natuurlijk heel erg spannend. Uh, nou ja, die middenkoop, die is ook uh, voor een deel gereguleerd...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 I said, yes, but I'm scared, cause I've never your destiny I do Cause love is a minefield Let's take this walk baby Cause at the end of it all I choose you and you choose me Thank God I was woman enough to come answer your father's prayers You ask the question I can tell you 'Cause I never.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 Maar dit zijn... voor degene die zich niet uh, bezighoudt met jazz... zijn het misschien allemaal rare namen... maar voor degene die dat leuk vindt... die zit rechtop in zijn stoel. Ja, ja dat is wel een goede suggestie natuurlijk. Om tegen te zeggen uh, mensen... kijk eens naar het programma... Ja, zeker. en kijk eens naar op YouTube of je ja, deze natuurlijk. muziek... Uh, ja, maar of het je aanspreekt. Ja. Ik, ik bedoel, dat is dan... dan Godzijdank, hebben we nog een beetje voordeel... van die digitale technieken. <laughs> nou ja, uh, uh, uh, zo is het ook. Ik bedoel, voor de rest ja. uh, staat de krant te open uh, ellende...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 Alles afhankelijk van hoe dat, hoe dat gaat met, uh, met, en, uh, uh, ja. met COVID, uh, ja. vriendje. Hangen jullie er ook weer een thema aan voor de komende bijvoorbeeld al? Welke, ja, uh, ja, de, de, uh, uh, de muziek van uh, Count uh, tijden tijdens het, uh, ja. het eerste concert op uh, 12 september.